omdat de partijen onderwerpen hebben uitgeruild... is er over die onderwerpen ook geen debat geweest. Daarmee zet je dossiers op slot, zei Kolen. Een vrouw uit Utrecht is vannacht mishandeld door een taxichauffeur. Een voorbijganger vond de 29-jarige vrouw bewusteloos en gewond op straat. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd. Er is ruzie geweest om het betalen van de ritprijs... maar volgens de politie kan er ook sprake zijn geweest van een overval. De vrouw is nog niet in staat om te worden ondervraagd. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een bom ontploft... vlakbij een hotel waar diplomaten zitten. In de buurt van het hotel is ook een club van officieren... en een pand van de partij van president Assad. Volgens de Syrische staatstelevisie hebben terroristen de bom laten ontploffen. Die term wordt vaak gebruikt voor tegenstanders van de president. Er zouden zeven gewonden zijn gevallen. Het weer. De komende uren trekt er een regengebied over het land. Daarbij staat een matige tot krachtige wind... Vanavond in het binnenland opklaringen, maar aan de kust blijft er kans op buien. Dit was het NOS-journaal. Aan B-verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voorknopend Leenderheide, 3 kilometer. Dat komt door politieonderzoek. De rijstrook is dicht. En de A9, maar richting Amstelveen. Voorknopend Raadsdorp, 3 kilometer. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel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 De leefde strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De St ISU World Cup. 16, 17 en 18 november. T.L. Vereveen. Maak het mee. Vier ja. minuten over vier. Derde uur van Langse Lijn begint in... Heerenveen, Heerenveen, Pek Richard van der Maalen. De thuisploeg is dan toch op 2-0 gekomen. Doelpunt van Daniel de Ridder. Twee minuten geleden, bal van achteruit. Dan is het Aschentee, de linksback van Pek Zwolle, die de bal terugkopt. Doet dat uh, te kort op zijn keeper Boer. En dan is het uh, de Ridder die... Uh... Niet anders dan die bal er simpel kan intikken. Had al twee kansen om zeep geholpen bij Heerenveen. Maar deze moest hij gewoon maken. 2-0 in het ABL-Lenstra stadion. 2-0 is al heel lang in Enschede en die houdt kamp. En nog steeds nu een dubbele wissel bij Aj Ajax, bij Feyenoord. Uh, Nederland erin, Achibar erin en eruit. Frank. Ja, hij valt. Hij moest een keer vallen. En het ging er steeds meer op lijken dat VVV hem dan ging maken. En verdomd, twaalf minuten toch te gaan... AZ heeft de bal. AZ ging tegen zichzelf voetballen. En nu scoort McGuire de 1-0 voor VVV in Alkmaar. En nu is Leiden in last. Komt ook nog Wildschut erbij bij VVV. Kunnen ze nog meer gaan counteren. VVV tegen alle verhoudingen in. Maar het zat er toch wel een beetje aan te komen. Staat een voorsprong in Alkmaar. Dankzij McQuaire 1-0. Gaan nou, we weer eens even terug naar Twente Feyenoord en die houtkamp. Want Twente wordt gewoon weer de trotse koploper, hè? Ja, zoals ze dat al uh, vanaf de allereerste wedstrijd van het seizoen zijn. En dat is toch wel knap. Wissels, opvallende wissels. De eerste wissels waren uh, Cabral erin. En nu een uh, mogelijkheid, wilde ik zeggen, voor FC Twente uh, Die gaat er ook komen omdat er een vrije trap komt. Ter rand van het strafschopgebied omdat uh, de Santanis weer tegengehouden. Maar Cabral kwam bij FC Twente. Vlak nadat Wesley Verhoek bij Feyenoord kwam. Uh, een soort van ruil is dat uh, geweest. Uh, Cabral van Feyenoord naar Twente. En Verhoek van Twente naar Feyenoord. Uh, Boulekin is terug in de ploeg van Steve McLaren. Hij is gekomen uh, om Castanjos uh, te vervangen. En ik zei het net al, twee wissels. Een dubbele wissel. Nelom en Achebar erin. Uh, Schaken eruit. En Stefan de Vrij eruit. De vrije trap. Uh, vanuit de keeper gezien links een meter buiten strafschopgebied in de buurt van de punt. Heel moeilijk om die baller van die kant af in te schieten door Thalys. Probeert het... toch? Hij gaat er nog in ook. Wat een blunder! Wat een blunder van de keeper. Lamproo. Die bal kan er normaal gesproken, van die kant niet in. En dat bleek ook, want hij kwam recht op keeper Lamproo af. Maar Lamproo laat de bal tussen zijn benen doorgaan en wordt nu getroost door Immers. Maar het is wel 3-0. En zo is deze wedstrijd gespeeld. De vrije trap van Tadic brengt daarmee zijn seizoen op zes doelpunten. En omdat hij al een assist heeft gegeven, zeven assists. Dat is deze man belangrijk. Hij scoort door de blunder van Kostas Lamproet 3-0. FC Twente leidt en blijft koplopen. Het tennis in Parijs: Ferreira tegen Janovic, Marcella Mesker. Ja, misschien toch nog een hele spannende wending. Want zojuist heeft de pol Jerzy Janowicz de service van Ferrer gebroken. We zitten nog pas vroeg in de tweede set. Hij leidt nu met 2-1. Maar die break heeft hij in ieder geval binnen. Hij verloor dus die eerste set met 6-4. Leek een beetje down. Wat foutjes. Ik denk ook dat hij back and back af is. Het is zijn achtste partij in negen dagen. Ferrer in een week tijd is nu bezig aan zijn vijfde partij. Dus dat scheelt nogal wat. Jurzi Janowicz moet dus echt op zijn tenen lopen. Het is in ieder geval nu een voordeeltje voor hem. Hij lijkt met 2-1. En Kijken of hij dit kan volhouden. net met Hardik Avenue. Frank Wielaard, eh, ja er werd al gesproken over het vertrek van uh, Ton Lokhoff... maar ik geloof dat het niet aanstaande is nu, hè? Nee, natuurlijk niet. Drie punten <laughs> ophalen bij AZ. Waarom zou je dan in vredesnaam je ja. trainer weg, wegsturen? Sterker nog, voor het eerst in 42 wedstrijden de nul houden. Dat zou ook zo maar nog kunnen. En uh, dat zou dus uniek zijn. Maart 2010 is het VVV voor het laatst gelukt... dat ze geen tegengoal kregen... En vandaag zit het er zomaar weer in. En AZ heeft het volledig aan zichzelf te danken. Voetbal tegen VVV, tegen zichzelf en inmiddels ook tegen de klok. Want er staat nog 5,5 minuut officiële speeltijd. Uh, uh. Dat er te gaan is. En 1-0 voor VVV zijn de keiharde cijfers. En VVV inmiddels zelfs brutaal driehoekjes aan het maken als ze eenmaal in balbezit zijn. En het wordt alsmaar kanslozer en kanslozer wat AZ laat zien. Alle voorzetten. Het wordt ze langzamerhand... Eh, lijkt het meer op een soort van noodpogingen. En Maanpa, die heel lang heeft kunnen oefenen op al die lange ballen... heeft ze inmiddels ook allemaal wel zo'n beetje klemvast... En uh, brengt dan de bal weer in het spel. Levert hem vervolgens weer in bij 4Gever. Uh, die dan met de bal aan de voet het hele, de hele eigen helft oversteekt. Hem inlevert bij Gorter. Langs het lijntje moet die bal gelegd worden. Terug naar uh, Gutmundsson. Terug naar Gorter wilde ik zeggen. Maar zover komt die bal niet. En daar komt dan weer zo'n driehoekje van VVV. Met Wildschut speelt één tegenstander uit. Loopt dan door. En dan is het 3 tegen 1. Wildschut één tegen 1 uiteindelijk. Nee, zover komt het niet. Hendriksen zit ertussen. Moet eerst de bal onder controle krijgen. Dat lukt hem. En dan is de kans voor VVV op 2-0. In ieder geval weg. En kan AZ weer komen. Over de rechterkant nu deze keer. Met uh, Rosheuvel, die is uh, ingevallen. Tegenstander voorbij hollen, dat is in eerste instantie het idee. Maar voorzetten vanaf die rechterkant, ook met Rosheuvel daar, uh, zijn nog niet erg bruikbaar gebleken. Hij laat zich nu simpel van de bal afzetten. En dan is het Linzen, die uh, eenzaam en alleen op de helft van AZ in balbezit is. komt Wildschut hem helpen. Eén tweetje tussen de beide heren. En dan glijdt Wildschut weg over het gladde veld. Anders loopt hij opnieuw zomaar uh, één tegen één naar uh, Esteban. En, uh, maar ja, goed, zover komt het uiteindelijk niet. Esteban brengt de bal weer gewoon in balbezit voor uh, AZ. Volgende aanval. Vier minuten officiële speeltijd nog. Ja, op de een of andere manier geloof ik het niet meer. En ik ben niet de enige in Alkmaar die er niet meer in gelooft dat AZ een doelpunt gaat maken. Maar het kan nog altijd. 1-0 is het voor VVV. Het kan niet, het kan wel. En dan is het 1-1. Uiteindelijk valt hij toch binnen. En is het even kijken. Volkenburg die hem uh, maakt. Zomaar valt die bal ineens goed. Koetmonson legt hem voor de goal neer. En vanaf 3 meter tikt Valkenburg hem binnen. Het is dik verdiend hoor. Laat het duidelijk zijn. Maar oh zo laat. En het zal het humeur van Verbeek er absoluut niet beter opmaken. Het is slechts 1-1 namelijk. Na 87 minuten voetballen in Alkmaar tussen AZ en VVV. De gelijkmaker van Valkenburg... En nu zal AZ gaan jagen op de overwinning. Het zou bijna triest zijn als het uiteindelijk toch lukt. En daar is die 42e keer achter elkaar toch een tegentreffer van VVV. Ook een feit, dat is een nationaal eredivisie-record. Daar moet je niet trots op zijn. Dat ene punt, daar kunnen ze voorlopig toch wel trots op zijn. Maar nu vasthouden, VVV in de slotfase tegen AZ 1-1, de tussenstand. Twente Feyenoord 3-0, is dat geflatteerd, Andy? Nee, als ik heel eerlijk ben niet. Want ik heb nog geen echte goede kans gezien voor Feyenoord. En met name in de eerste helft was FC Twente veel beter. Liet wel in de tweede helft Feyenoord komen. Maar Feyenoord kan wel de beuk erin gooien. Maar weinig klaarspelen richting het FC Twente doel 3-0. Zou de vijfde... Thuisoverwinning betekenen voor FC Twente. Eh, waarvan 4 met de 0 gehouden. Dat is knap. Maar volgende week, dan staat de eh, uitwedstrijd tegen Vitesse op het eh, programma. Heel interessant natuurlijk. Deze wedstrijd is gespeeld. Feyenoord gaat verliezen. En eh, dat is eh, niet geflateerd. En zeker dus verdiend in de stromende regen. Want Sandy, niet mee Sandy, is hier ook eventjes eh, met een flatje langs gekomen. Maar in dat. Eh, Noodweer in uh, Enschede hebben de fans het in ieder geval zeer naar de zin van 3-0 tegen Feyenoord. Daar hadden ze vooraf natuurlijk dik voor getekend. 3-0 met nog 4 minuten te gaan. De Veen kan de punten ook goed gebruiken. Gaat ze halen, hè, Richard van der Maanen. Ja, en krabbelt dan weer een beetje naar boven. 83e minuut zijn we zo ongeveer. Nee, zelfs al de 84e minuut. En het is 2-0 voor Heerenveen. Heerenveen verzuimt om hier vanmiddag een hoge uitslag neer te zetten. Nu weer een aanval over de rechterkant. Bogasson trekt de bal voor. En dan plukt Boer die bal toch nog uit de lucht. Weer zo'n grote kans voor Heerenveen. Vooral via Van La Parra en de Ridder heb je echt in deze tweede helft de mooiste kansen gezien voor de thuisploeg. Maar in de afronding faalt Heerenveen. Veen dan toch keer op keer. Nu misschien dan via Koems in de slotfase. Dus van deze wedstrijd Maracek de middenvelder en weer. Oh, oh, oh, wat een enorme kansen krijgt Heerenveen in de tweede helft tegen Zwolle. Maar het staat slechts 2-0. Pek Zwolle dat vorige week zo goed voetbalde tegen PSV op eigen veld. Toen de ploeg uit Eindhoven erg lastig maakte. Maar nu in de tweede helft heel erg weinig te vertellen heeft. Even was er een kleine fase waarin Heerenveen wat achteruit liep. Zwolle het initiatief wat naar zich toe trok. Maar verder is het toch. Duidelijk Heerenveen dat in deze wedstrijd de controle heeft gehad. Misschien nu een kans voor Zwolle, maar nee hoor, de bal wordt weggehaald achterin. Een aantal minuten nog in dit duel. Heerenveen gaat drie punten pakken in eigen huis tegen Pek Zwolle. AZ wil meer dan die 1-1. VVV ook, Frank? Uh, ja, nou VVV heeft in ieder geval een kans gehad op meer dan die 1-1. Uh, want Rauden-Savjefiets op aangeven... Notabene van uh, Linse kreeg zomaar de kans om uit te halen vanaf uh, randje strafsopgebied. Esteban stoptte de bal over de achterlijn. Het was de tweede corner voor VVV in deze wedstrijd tegen 21 inmiddels van AZ. Het is 1-1 uh, en we gaan nog even terug naar uh, Heerenveen naar Richard. Onverwacht wat er toch in de slotfase hier gebeurt. Een strafschop voor Peck Zwolle. Het is Elois Guiri, de invaller die over het been gaat bij Zuiverloon. En het is nu Joey van den Berg die eigenlijk al van het veld had moeten worden gestuurd. Met die hensbal die nu de 11 meter gaat benutten. Jawel, een doelpunt voor Peck Zwolle in de slotfase. 87ste minuut. En dus is er toch nog van alles mogelijk. oi, oi wat dom van Heerenveen wat hier gebeurt. Het is 2-1 en we gaan snel weer terug naar Frank. In de blessuretijd bij AZ-VVV. 1-1 de stand. AZ wil meer, maar VVV is de ploeg die daar de kans voor heeft gehad. Nu wel weer balbezit voor AZ, maar ook dat is geen nieuws in deze wedstrijd. Want dat is voortdurend het geval geweest. Daar komen ze nog een keer met een kans. Het schot in de korte hoek. Oh, daar was maar verrast dat daar, uh, dat schot uiteindelijk nog kwam. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij even ontgaat, zelfs uh, van wie dat schot was. Het leek me uh, Berghuis, die daar uh, het schot... inderdaad, Berghuis, puntje, strafschopgebied... Tussen twee VVV-spelers door krijgt hij de bal vrij en verrast Maanpa in de korte hoek. Maar het was onzuiver gemikt, dus naast de goal. En uh, nu Maanpa met de doeltrap in de richting van Wildschut. Die verliest het kopduel van Elm. Bal ingeleverd bij Elthidor. Daar is hij aan het goede adres. Elthidor moet alleen nog flink wat meters maken richting de goal. Komt die bal nog een keer voor. Sijp kopt weg. Opnieuw opgevangen daardoor eh, Berghuis Berghuis even terugleggen of de paas geven. Hij had beter even kunnen terugleggen, want er stonden twee VVV-spelers voor zijn neus. Komt er nog een uh, wissel aan bij VVV, natuurlijk om wat uh, tijd te pakken. Linzen vraagt om een wissel, die moet helemaal van de andere kant van het veld afkomen. Linzen komt eraf en Forstermans, de verdediger, komt erbij om ook de laatste hoge ballen in dit duel nog uh, weg te werken achterin bij VVV. Lintse maakt natuurlijk alles behalve haast. Ik van Siegen nog even een handje geven. Want een keurige nette jongen is het toch als het hem uitkomt. Zo in de blessuretijd in Alkmaar. maar in die 1-1 stand op het bord. ...is het natuurlijk niet alleen wachten tot Linse bij de zijlijn is. Het is ook nog wachten tot dat ze eigenlijk in de verdediging staat geposteerd... ...voordat die ingooi genomen kan worden. Zo komt er vanzelf nog weer wat tijd bij als AZ gaat ingooien. Dat gaat nu gebeuren. 10 meter van de achterlijn, helemaal aan de rechterkant van het veld. Marcellus even terugleggen naar Viergever. Centraal staat hij als laatste man zo'n beetje opgesteld. Diep op de helft van VVV. Elter door in spelen. Even de bal terugleggen naar Gorter. Breed naar Gudmundsson. Gudmundsson actie maken of terugleggen naar Gorter... Met de voorzet. Bal naar de penaltystip, Daar wordt weer over de bal heen gestapt door Elm. Willem daarmee klaarleggen. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Daar voorin bij AZ kan VVV de vrije trap gaan nemen. Dan wordt er nog een waarschuwing uitgedeeld aan Valkenburg. Die uh, daar commentaar had op de beslissing van Van Siegem. Die wordt uh, gesommeerd zijn mond te houden. En de vrije trap voor Maanpa blijft over. Iedereen weg bij de goal van uh, Maanpa. Een Maanpaar natuurlijk zo lang mogelijk wachten met het nemen van die vrije trap. Want het punt voor VVV is heilig. Met de degradatiewedstrijd volgende week tegen Willem II in Venlo op het programma. Dat wordt een alles-of-niets potje. En gezien de speelstijl van beide ploegen is dat niet echt een wedstrijd waar je je op gaat zitten verheugen al een hele week van tevoren. Gisteren Willem II alleen maar verdedigd. Vandaag VVV nagenoeg alleen maar verdedigd. Nou dan weet je wel wat daar ongeveer gaat gebeuren. Maar eerst AZ nog even. Nog maar weer eens een bal diep. Elterdor krijgt hem niet onder controle. Maguire dan. Nog een uitbraak van VVV als toetje op dit duel. Wildschut gaat in ieder geval de diepte in als de bal. De cornervlag richting de cornervlag wordt gejaagd. Legt Wildschut een pan klaar. En dan wordt het 2-1 voor VVV. Rado Savjevic op zijn wenken bediend. Keurig netjes op, maar Diep in de blessuretijd. En dan krijgt VVV de drie punten zomaar in de schoot geworpen. Zegt Rado Savjevic. Hij heeft zich wekenlang moeten verbijten op de bank. En gedacht hebben van ik kan toch wel meer dan een rol spelen als deze bij VVV. En nu beslist hij deze wedstrijd diep, diep in de blessuretijd. De tribune is in één klap helemaal leeg zowat in uh, Alkmaar. Diep in de blessuretijd. Rado Savjevic, die twee uh, mannen, die wild, wildschut die even kijkt. Die ziet Radosafjeviets komen. En Wildschut die de laatste weken maar geen voorzet op maat kon geven. Geeft hem nu diep in de blessuretijd exact op maat. Precies in de loop van de Sloveen. Die vanaf de penalty stip de bal...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 Pekswolle maakte het nog even spannend in Heerenveen. Nog steeds, Richard. Nou ja, het kan natuurlijk altijd nog. Aanval over de rechterkant in blessure tijd van deze wedstrijd. Pekswolle, dus in de aanval. Bal wordt weggehaald achterin door Heerenveen. Dat zojuist weer zo'n grote kans liet liggen. Via Vin Bogazon van dichtbij net naast. En Heerenveen had hier, denk ik, wel tien doelpunten kunnen maken in deze wedstrijd. Zeker in de tweede helft. Nu is het alles of niets bij Pekswolle. Want gaat ook Diederik de Boer, de doelman, natuurlijk mee naar voren? Voor misschien wel de laatste kans. Anderhalve minuut in de extra tijd. Twee minuten zijn erbij gekomen. En Peck Zwolle mag een corner gaan nemen. Kwam dus via de strafschop van Joey van den Berg. De centrale verdediger en de aanvoerder van Peck kwam het terug in de wedstrijd tot 2-1. En dus is het billen knijpen voor Heerenveen. De corner wordt nu getrapt. Van de bussen blijft staan. Waar ploft de bal neer? Helemaal achterin bij Mak, De invaller ook bij Peck Zwolle. De tijd tikt richting de twee minuten extra. Nu is het Lachman. Die heeft daar wat ruimte. De bal wordt opzij Getikt en dan toch goed verdedigd door Herenveen En dan heel hard weggeschoten door Koems. Dan is er een overtreding gezien door de Belgische scheidsrechter Wouters. Die heel veel gele kaarten heeft moeten geven in deze wedstrijd. Lang niet altijd de goede beslissingen nam in dit duel. Maar er zijn weer wat seconden winst voor Herenveen En dan zit de tijd er ook op. Zitten we inmiddels bijna 2,5 minuten in de extra tijd. 2-1 nog altijd voor Ze Zwolle dat alle punten tot nu toe 8 werden ervoor. In uitwedstrijden pakte. Maar nu toch tegen de nederlaag gaat aanlopen denk ik. Ik kijk naar het gezicht van Marco van Basten. Die er nog altijd niet gerust op is. Was weer heel fanatiek aan het coachen. Vooral in de tweede helft. En nu blaast Wouters voor het einde van deze wedstrijd. En wint Heerenveen met 2-1. Het is dik en dik verdiend. Want Heerenveen was duidelijk de betere ploeg vanmiddag. Hier in het Abelinstra stadion. Uitslaken. Ja, we gaan er even bij. Andy die de einduitslag ophalen, Andy, want het is klaar, hè? Het is over, het is uit voor Feyenoord. 3-0, goede overwinning van FC Twente. 1-0, Chatley die uh, geblesseerd het veld moest verlaten in de tweede helft. En dat zag er uh, niet goed uit. Een uh, uh, trapje kreeg tegen zijn uh, scheenbeen. Uh, Castanjos, 2-0, werd uitgeroepen. Beetje uh, zout in de wonderste uh, doend door de FC Twente-speaker eh, als man of the match. Maar 2-0 gescoord na een mooie paas van Rosales en 3-0. De blunder van Lamprou bij de vrije trap van Tadic, 3-0. Feyenoord eh, staat nu 10 punten achter op FC Twente, maar Twente haalt een hele mooie overwinning. Heel benieuwd wat het volgende week gaat worden als ze uit moeten spelen tegen Piet Andy, Andy, ja? ik hoorde beach boys, is het ook nog lekker weer geworden? Ja, <laughs> ik, zit hier, ik zit hier in mijn zwembroek. Maar ja, misschien dat daarom het publiek allemaal weggaat. Ja. Vier uitslagen. Groningen NEC 1-2. Twente Feyenoord 3-0. AZ VVV 1-2. en Pek Zwolle 2-1. En Wat rest zo is nog nak tegen RKC. Twente gaat weer een kop met 28 punten. Gevolgd door PSV met 27. Derde is Vitesse met 24. Dan volgt Utrecht met 21. Feyenoord en Ajax hebben er allebei 18. En delen de vijfde plaats. En onderin VVV is gelijk gekomen met Willem 2. Delen samen de laatste plaats met 6 punten. Daarboven eh, Pek met 8. 8 en Nakbreda met 8, maar die spelen zo nog. Maar hier gaan we weer eens even tennissen. Ferrer tegen die eh, vermalen Dijden. Lekker woord om te kunnen zeggen, maar zelf een masker. Janofietje, waar komt die vandaan ineens? Fantastisch. Ja, leuke man, uh, 21 jaar. Maar wat is die moe? Want uh, je ziet hem toch wat minder bewegen. En daardoor wat meer fouten maken. Vooral met zijn voorhand, waarmee je die juist zo kan scoren. Hij is 2 meter 3, dus dat lopen is belangrijk voor hem. Het is nu 2 gelijk. De break is terug. En uh, 40 gelijk. Lange service game voor Ferrer. Daar gaat uh, Janowicz weer voor een winnende voorhand. Maar hij raakt het net. Ja, Ferrer die loopt, die zwoegt, die shout, Die heeft alles terug. Die is zo solide als een huis. En uh, die kan die power aan van Janowicz. De power die zoveel spelers deze week niet aankonden. Waaronder Andy Murray, die set en 5-4 en 30-0 voorstond en zelfs matchpoint had, maar toch verloor van deze 21-jarige Paul, die nu zijn 18 achttiende voorhandmisser slaat in de wedstrijd. Het wordt dus voordeel voor Ferrer. Kijken of het nu 3-2 kan worden voor de Spanjaard. Eerste set dus 6-4 voor Ferrer. Hij slaat een ace. Het wordt 3-2. Hij lijkt op koers voor zijn allereerste de Masters titel. Het zou een kroon op zijn mooie jaar zijn, want ja, hij is top 5 van de wereld. Hij heeft zes titels gewonnen. Hij heeft 71 wedstrijden gewonnen dit jaar. Dat is zelfs eentje meer dan Novak Djokovic. Dus eigenlijk gemiddeld qua wedstrijden winnen, de beste speler. Alleen hij wint niet op die allerbelangrijke momenten. Dus kan hij dat hier vandaag wel. Hij zal ervoor gaan. Hij heeft ook het beste van het spel. Hij lijkt met 6-4 en 3-2 tegen Jurzy Janovic.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 Syrische rebellen zeggen dat ze in het oosten van het land een olieveld hebben veroverd. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... is het de eerste keer dat rebellen een olieveld in handen hebben gekregen. De opstandelingen zouden drie dagen hebben gestreden om het olieveld te veroveren... en daarbij zouden tientallen militairen zijn gedood of gevangen genomen.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 Vanochtend was het heerlijk zonnig op de meeste plaatsen... maar vanuit het zuidwesten trok er snel een dikke wolkenreken over het land. En daaruit viel behoorlijk wat regen. Inmiddels zit het regengebied net ten noorden van de lijn Amsterdam-Enschede. En achter dat gebied neemt de wind flink toe. En dat is in Vlissingen bijvoorbeeld al merkbaar. Boven land en aan de noordkust komt er straks een vrij krachtige tot krachtige wind te staan. Kracht 5 tot 6. Maar met name langs de westkust gaat het tijdelijk stormachtig waaien. Windkracht 8 is er mogelijk met ook kans op zware windstoten. En vannacht neemt de wind weer af in kracht. Het waait dan matig boven land uit de westelijke richting. Aan zee staat er nog een krachtige noordwestenwind. Het blijft wisselend bewolkt. Met af en toe een bui en het koelt af naar 5 graden. En morgen is het een zwaar bewolkt en daar trekken buien over. Er staat een meest matige westenwind boven land. Maar aan de noordwestkust blijft de wind uit het noordwesten waaien, kracht 6. En het wordt zo'n 9 tot 10 graden. En ook na maandag hebben we met een meest westelijke stroming te maken. Waardoor er geregeld storingen aangevoerd worden. met de bijbehorende wolkenvelden en ook buien. De temperatuur is met 10 graden heel normaal voor de tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file in Nederland op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Afrit haarlem knoop het Raasdorp. 3 kilometer. De rechter rijstrook is er dicht. Sport Radio NOS, op één. NOS Radio, VVV won vanmiddag van AZ met 2-1. En dat betekent dat NAC Breda zo langzamerhand de punten ook hard nodig heeft. Trouwens, RKC ook. NAC RKC, racht nou niet mee zijn twee brekenbeentjes in de eredivisie. 0-0 stand na een... <coughs> nou, die blijft maar in die keel zitten. Pardon. 0-0 stand na een dikke minuut spelen hier in Breda. We hebben alle weersomstandigheden de afgelopen uren wel gezien. Harde regen, zonneschijn en inmiddels trekt het dicht. Dat belooft misschien weinig goeds. Ook geluisterd naar het nieuws en het weer van zojuist. Dkc speelt achterin rond. Heeft heeft stans op de bank laten zitten. De trainer heeft dat gedaan vergeleken bij de vorige competitiewedstrijd tenminste. Naja, de oudspeler de speler van PSV zit bij de startende elf. En Martina heeft nu het balbezit. Speelt in het hart van de verdediging. Ook wel eens als bek. Maar nu... In het centrum bij de ploeg van trainer Erwin Koeman. En RKC verloor zijn bekerwedstrijd deze week met 4-2 van Pek op eigen veld. Nak had de grootste moeite met HBS. En hier komt misschien wel het doelpunt aan van Chevalier. Jazeker, want Chevalier gaat er op links vandoor voor RKC. Omspeelt de doelman en schiet uitstekend binnen vanaf die linkerflank vanuit een lastige hoek. En binnen twee minuten staat RKC. De mensen zitten nog niet eens op hun plaats. Maar RKC pakt de leiding in dit ratverlegstadion. En zo worden de problemen alleen maar groter voor Nac Breda. Dat vorige week wel met 4-1 vond bij VVV. Maar dat nu dus achter staat na een prima doelpunt van RKC Waalwijk. En dan zijn er nog geen twee minuten gespeeld. Nou, dat is nog eens een start. Dat belooft wat. Gaan we weer naar Marcella Mesker, Janovic. Gaan de krachten langzaam weg? Ja, ik denk het wel. Hij maakt uh, gewoonweg te veel fouten. Die lange benen van hem, die willen eigenlijk niet meer. En ja, zo even brak uh, Ferrer door zijn service, kwam op 4-2. Bevestigt die break met een love game op eigen service. Leidt dus nu 6-4 en 5-2. Is dus heel dicht bij zijn eerste masterstitel. Um, ja, het is een beetje jammer dat Janu iets niet kan vlammen. Want dat kan hij wel. Het is een bijzonder talent. Het is uh, behalve een, een, een servicekanon, een hele lange talent is het ook een geweldige atleet en dat zien we natuurlijk niet zo vaak. Als je de lange mensen hebt zoals een Milos Raonic, een John Isner, een Kevin Anderson, een Ivo Karlovic, die kunnen niet zo goed lopen met die lange benen. Maar deze man kan dat wel. Ja, hij heeft de sportieve genen van zijn ouders. Dat waren volleybalsterren. Zijn moeder een vol Poolse volleybalkampioen. Hij is gaan tennissen. en wat doet hij dat goed dit jaar? Hij is uh, in het begin van het jaar begonnen met kleine toernooitjes, future toernooien. Halverwege in het jaar speelde hij nog in Nederland het Challenger-toernooi op de Metsbanen in Scheveningen. Hij won dat. Hij verloor trouwens van Igor Sijsling in de derde ronde van de kwalificatie op Roland Garros. Hij plaatste zich voor Wimbledon, haalde daar de derde ronde. Hij plaatste zich voor de US Open. En een paar weken terug voor het eerste kwartfinale in Moskou. En nu uit het niets in de finale van een Masters toernooi. Zijn achtste wedstrijd. Hij heeft geweldig gespeeld. Maar het is gewoon op. En zeker tegen een sterke speler als David Ferrer. Die geeft je geen puntkadeau. Die staat hier echt heel scherp te tennissen. En is dicht bij zijn eerste zegen. Janowitsch moet zijn service nog maar zien te houden om in de race te blijven. Maar het ja, het feit lijkt een accompli. Uh, het is uh, 6-4 en 5-2 voor de Spanjaard als uh, Janovic gaat serveren. Den Bosch, Fortuna uit in de Jupiler League is afgelopen. Het is 1-0 geworden door die goal van Van Weert. Voor de stand maakt het niet zoveel uit, Den bos is daar 11e. Maar voor de stand in de periode uh, maakt het wel uit. Want Den Bosch is de enige die alle drie de wedstrijden in deze periode won. Negen punten dus. Change, change, change. too strong. I'm at it to you. Change, change, change. Chain, chain of Fools, Rita Franklin. Dag, dan niet bij NAC RKC vrije opening natuurlijk van de Waalwijkers. Inmiddels 7,5 minuut gevoetbal. Het RKC op voorsprong bij Nac Breda. Dat alleen heeft geantwoord met een schot dat 2 meter naast ging van Goudelje. Die wel steeds probeert diep te gaan. Nu is er een terugspeelbal op doelman Jeroen zoet bij RKC. Die trapt de bal de helft op van Nac. maar Chevalier het kopduel verliest van Kees Luiks. Uitgevallen in de beker tegen HBS. Maar vandaag fit genoeg om te spelen. Overtreding gezien en dus krijgt Nakken een vrije trap nog net op de eigen helft. En dan eens kijken waar die bal naartoe kan van Bottegien. De diepte in bijvoorbeeld Leurling zoeken. Maar daar is Zoet snel zijn doel uit bij Waalwijk bij RKC. En geeft mee aan Martina. Ruimte getrokken door Bukari. Wie duikt daarin? Nou bijvoorbeeld Braber aan de linkerkant. Maar dat wordt niet gezien door Martina. Opgejaagd door Hadouir. Hij heeft weer eens een basisplaats. Een paar wedstrijden vanaf het begin moeten toekijken. Niet gespeeld, maar hooi geblesseerd. En daarom speelt deze Hadouir in de basis bij de Bredana's. Overtreding van Braber, diep op de nakhelft waar Luiks een tikkie krijgt en Luiks ook zelf de vrije trap mag gaan nemen. 8,5 minuut gespeeld, het is bij nac KC 0-1. En hoeveel is het bij Ferrer tegen Janovic, Marcella? Ja, het is bijna gebeurd. 6-4, 5-3, 30-0. De rally is aan de gang. Ferrer serveert dus voor de winst en zijn eerste masterstitel. En de, ja, de zoveelste voorhand van Janovic. Jammer, maar je ziet hem op die uh, hoge benen gewoon rechtop staan. Hij heeft niet meer de kracht om door zijn knieën te zakken en onder die bal te komen. Het is te begrijpen, want wat heeft die man getennist? Vijf top 20 spelers gingen eraan. Uh, een top 5 speler, een top 10 speler. Maar nu is het triple matchpoint... voor. Voor David Ferrer Het staat 40-0 op zijn service. De eerste service gaat uit. En dus heeft Janowitsch misschien nog een kans om nog een wereldbal te slaan. Nog even te vlammen en het publiek te amuseren. Want ze staan aan zijn kant, de underdog. De return is goed, hij probeert het, maar de bal gaat uit. En David Ferrer ligt lang uit op de baan. Want wat is hij blij, wat heeft hij hiervoor geknokt? Zijn hele carrière. Hij is natuurlijk een beetje een laadbloeier. Want hij is 30 jaar en eigenlijk pas de laatste 4 jaar is hij echt doorgedrongen tot de top 5. En heeft hij zoveel gewonnen. Hij pakt hier nu zijn achttiende titel. Het is zijn zevende titel dit jaar. Hij is eigenlijk gemiddeld de beste speler. Hij wint zijn 72ste profwedstrijd in 2012. En dat heeft ook Novo Djokovic niet gedaan. En ook Federer. En ook eh, nou, Nadal helemaal niet. Die is natuurlijk geblesseerd. Maar ook Murray niet. Ja, En nu onmels die zijn coach. Want die heeft natuurlijk een belangrijke deel uitgemaakt van dit succes. De coach die hem ooit een keer in een kast opsloot. En zei, denk jij maar eens goed na wat je zou willen worden. Als je echt tennisprof wil worden, dan moet je gaan werken zo hard je kan. Nou, dat advies heeft hij ter harte genomen. Want David Ferrer is misschien wel de hardste werker op het circuit. In ieder geval de fitste man. De man die maar doorgaat tot het gaatje en dat zo goed heeft gedaan. Vandaag ook solide, sterk... Uh, respect ook voor die jonge qualifier, niet onderschat. En hij wint zoals hij eigenlijk verwacht wordt te winnen. Met 6, 4 en 6, 3. 479.000 euro, duizend punten voor de wereldranglijst. Nou, en een uh, prachtige generale repetitie voor volgende week. Want dan speelt hij natuurlijk de Tour Finals. Zit hij in de pool met uh, Federer, met Del Potro en met Tip Sarovic. Die andere pool, daar zit Novak Djokovic, Andy Murray, Jovi-Fried Tsonga, Thomas Berdy, de Acht allerbeste spelers van dit jaar beginnen morgen aan het eindejaarstoernooi. Ferrer is er klaar voor, dat kunnen we zeggen. Want hij wint de Parijs Masters hier in Bercy. Maar laten we ook die jonge Paul, 21 jaar, Jerzy Janowicz, niet vergeten. Volgende week zal hij in de top 30 staan van de wereld. Hij heeft een geweldig toernooi gespeeld, zeven wedstrijden gewonnen. Maar David Ferrer was een maatje te groot. We gaan hem terugzien, David Ferrer ook al, volgende week. En we hebben een heerlijk toernooi weer gehad. Terug naar de halve 1 wedstrijd, eh, Groningen-NEC. Dat werd een overwinning voor de Nijmegenaren. Groningen stond lang voor, het was ook enige tijd gelijk... maar in de blessuretijd maakte Roorda de winnende voor NEC. Eens kijken wat dat allemaal gedaan heeft met Robert Maaskant... de trainer van FC Groningen. Bij boos of gefrustreerd of moedeloos, wat is het? Nou, van alles wel een beetje. Uh, ik vond dat wij een uh, normaal eerste kwartier speelden. Uh, we maken de goal, kwam op 1-0. Daarna wordt, het, uh, wordt er een wissel geplaagd. Wij moeten Van Dijk eraf halen. NEC die gaat 1 op 1 een spelen met platje erbij. En daarna zijn we de weg kwijt. Nou, dan zie je toch wel dat Van Dijk heel belangrijk voor ons is uh, in dat verhaal. Uh, hebben we eigenlijk heel de wedstrijd nergens, uh, nergens aanspraak op kunnen maken. Uh, maar we blijven wel we blijven op de been. Het wordt 1-1. En eigenlijk in de fase, op het moment dat ik denk van nou we zijn er doorheen en we kunnen misschien nog voor de winst gaan spelen komt er een goal waar, waar we alles maar willen laten gebeuren in de laatste minuut. Ja, dat is wel heel teleurstellend, ja. Um, onderstreept dat eigenlijk dat het ook um, niet mee zit? Want tegen Feyenoord krijg je een goal tegen in de laatste minuut. Tegen Utrecht was na afloop iedereen boos over een strafschop... die jullie niet kregen, die je misschien wel had moeten hebben. Het zijn wel veel van dat soort dingetjes in korte tijd. Nee, dat is ook zo. Maar goed, dat heeft ook, kijk, vandaag vind ik niet dat we aanspraken hebben gemaakt op iets meer. Hoewel Michael de Leeuw uh, krijgt meer dan 100% kans uh, op de 2-1. En dan win, dan win je hem gewoon. Nou, dat soort gelukjes zitten niet mee. Maar daar wil ik me niet, uh, niet achter verschuilen vandaag, want ik vind dat we het gewoon niet goed gedaan hebben. Uh, het voetballende deel was onvoldoende behalve het eerste kwartier. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, en ja, goed, de laatste tien minuten vind ik dan ook wel weer dat we, dat we uh, wat beter in de wedstrijd kwamen. Maar dan kan ik me voorstellen dat je behoorlijk veel zorg hebt voor de toekomst. Uh, zeker als je zegt, ik ben voor een deel daarvan afhankelijk voor stabiliteit van een jonge verdediger, Van Dijk. Nee, maar dat is ook zo. Maar dat, dat, dat weten we al een tijdje hoor. Uh, we hebben natuurlijk een hele grote selectie. Maar uh, de, de, de, de echte hele grote kwaliteit, dat ontbreekt wel bij Groningen. Dat, dat, dat weten we al vanaf het begin van het seizoen eigenlijk. Maar dan moet er moet wel een team staan. En, uh, nu, uh, nu laten we elkaar toch wel even te ver zakken. Want uh, je team laat het gebeuren. Dat is ook wel jouw gevoel nu. Ja, heel duidelijk. Heel duidelijk, want uh, uh, wij hoeven dit soort wedstrijden absoluut niet te verliezen. Het staat een beetje ingehouden boos te zijn, klopt dat? Ja, dat klopt. heeft ook wel, ik had nog even een klein akkefietje met, uh, met de scheidsrechters na afloop. Uh, ja, ik vind het enorm arrogant gedrag wat die vertonen. Terwijl ik uh, in, in, in de emotie zit en dan een beetje lacherig doen. En, uh, ja, ik vind dat de heren ook zichzelf wel even te raden mogen gaan. Uh, ik scheld nooit, ik vloek nooit. Ik mag wel eens vragen waarom er niet gefloten wordt. Uh, Alex Pastoor was geloof ik drie minuten in de rust in de kleedkamer bij de scheidsrechter. Wordt ook heel normaal gevonden. Ja, uh, dus daar, daar heb ik wat van gezegd dat hij dat ik, dat ik erg, erg arrogant was geworden. Antwoord, voor de duidelijkheid, je hebt gaandeweg de wedstrijd een paar keer met je handen naast je lichaam buiten de koud gestaan. Je af te vragen waarom bepaalde beslissingen werden genomen. Hè? Ja, maar nogmaals, ik wil daar niet de wedstrijd op, uh, op toeleggen, want ik vind dat wij het zelf niet goed gedaan hebben. Maar ik had wel wat twijfels over, uh, over vrije trappen, die je dan wel wel of niet... Ik heb op een gegeven moment heb ik ook geroepen van, nou hey jongens, uh, speel je duels maar gewoon keihard, want alles mag. Ja, ik bedoelde inderdaad ingehouden boos ook niet op dat vlak, maar meer op het vlak dat je uh, je team niet brengt wat je wil. Uh, hoe was het in de kleedkamer net bijvoorbeeld? Wat heb je daar nog gezegd? Nou, ik, mag, ik, ben, uh, ik heb het heel kort even aangegeven. Ik mag hopen dat er ruzie is geweest, maar dat weet ik niet, want ik ben weggegaan. Robert Maaskant, de trainer van FC Groningen. Zijn ploeg verloor met 2-1 van NEC. U hoorde hem in gesprek met Bas Tichler. Het hockey vanmiddag was van korte duur. Bloemendaal Amsterdam werd gestaakt bij een 1-1 stand. Snel al in de wedstrijd. Het veld liep onder. Gerard de Groot liep ook onder. Zijn apparatuur liep onder. Dus u moet het even met mij doen met de andere uitslagen. Oranje-zwart herpakte zich na de Nederlaag tegen Vordaan. Vorige week winnen met 4-2 van Laren. Den Bos wint met 4-2 van HGC. Den bos kan de punten goed gebruiken. Pinoquet voor 5-0... Liefst. Kampong, de koploper, wel een grote zeepert thuis tegen Rotterdam. 2-5. Grote goede overwinning van Rotterdam. En Scharweide, SJC, belangrijk voor onderin. 3-1 voor Scharweide. Dat betekent dat Oranje-Zwarte kop weer heeft genomen, maar het is daar wat verwarrend door het verschil in wedstrijden. Oranje-Zwarte heeft 20 punten uit, uit 9 wedstrijden. Rotterdam heeft er 19 uit 8. Kampong heeft er 19 uit 9. En dan Bloemendaal met 18 uit 7. En dan staat Amsterdam, vijfde, met 13 uit 7. Die hebben dus nog Twee wedstrijden te goed. Kortom, er kan nog een hoop gebeuren. En dan onderaan. Het is eh, troosteloos donker in Beeldhoven voor SJRC. negen wedstrijden gespeeld. 0 punten. Daarboven voor Daan 7, Den Bos 8, Scharweide 8. En Laren en HGC op 10. Kortom, overal spanning in de hockeycompetitie.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 Feel good. ook met de goal in deze gaat hebben over Twente, Feyenoord, 1-0, Chatli, 2-0. Let op, Castaños en 3-0, Tadic. Twente was veel te sterk vanmiddag voor Feyenoord. En Lucas Stanyos scoorde dus tegen de club waar hij zijn opleiding door Ronald van der Geer in gesprek met deze Twente-spits van de tweede goal. Lucas Stanyos. Jij bent de enige die deze week uh, twee wedstrijden gespeeld heeft. Uh, je hebt de mooie en de slechte kanten van, vo van het voetballer zijn uh, meegemaakt. Uh, tussen donderdag en nu. Ja, dan een dag, uh, ja begonnen we goed. En uh, ja, uiteindelijk uh, werden we eruit geknikkerd uit de beken. En vandaag ja, lieten we zien hoe goed we konden voetballen. En uh, ja en in de voorsprong gewoon uh, meenemen. Het is een hele gekke week toch? Al met al zo'n paar dagen eigenlijk. Ja, het gaat heel snel achter elkaar. En uh, ja, het liefst uh, is ook wel goed dat het snel achter elkaar gaat. Want dan heb je gelijk weer uh, ja, vandaag om te reageren. En dat hebben we al gedaan, denk ik. Was dit een, een, een moeilijke wedstrijd voor jullie waar jullie tegenop zagen? Zeker. Fijn uh, het thuis of uit is altijd moeilijk. En dat weet ik uit eigen ervaring: dat Fijn uh, elke wedstrijd wil uh, winnen. Maar ja, uh, wij moeten gewoon uh, elke wedstrijd nu winnen om uh, bovenaan te blijven staan. Je maakt een, een, een doelpunt. Je maakt een schitterend doelpunt. Ja, een goede bal van Rosales. Een loopactie in de rug van Matthijs. En, uh, de bal schoot door en de uh, ja, kip kwam uit en ik tikte hem. Uh, Goed binnen. Heb jij die, die actie van Rosales goed kunnen zien? Nee. Hoe doet je die actie? Het een geweldige passeerbeweging. En daarna kwam die paas naar jou. Heb je die, die passeerbeweging gezien? Had je toen het idee van... Oh, die, die, die, die, die, die bal straks voor mijn voeten en ik ga hem maken? Ja, zo ver denk je niet. Maar uh, je hoopt wel dat hij hem erachter legt. Want je weet dat ze, uh, ja, ze stonden best wel vrij hoog stonden. Ja, als die bal erachter valt, dan uh, loop je alleen helemaal bedoel af. Uiteindelijk, uh, je tikt die bal uh, vrij superieur langs de keeper. Uh, je weet dat hij erin gaat, want je, je, je ziet in, in de slow motion dat je ogen al van die bal af zijn. Je weet, die gaat erin. Uh, maar wat was nou het moeilijkste van dit doelpunt? Was dat de, de aanname? Ja, ik wou hem eerst aannemen. Maar ik zag ik dat ik nog ver van de goal was. Dus ja, met die stuit gaat hij sowieso, neemt hij zijn snelheid, blijft hij snelheid houden. En dan komt hij voor je en dan uh, komt de keeper uit, Matthijs links van je. En dan hoef je hem alleen maar even over uh, ja, Lamproe heen te tikken. En dan maak je zo'n doelpunt en dan, dan wil je toch eigenlijk jubelen. Maar dan is er een stemmetje dat zegt van, uh, Luc, uh, niet juichen. Ja, zoals ik blijf zeggen, ik blijf respect houden voor Feyenoord. Wat ze voor mij hebben gedaan in, ja, in de jeugd en alles. En uh, dat zou ik altijd blijven houden tot de dag van vandaag. Maar dat, dat respect, uh, dat zou toch niet... Uh betwist worden. Stel dat je hier nu zou juichen, want je speelt nu in dit shirt. Ja, tuurlijk. En Ik ben trots op dat ik hierin speel. En, uh, ik ben nu speler van FC Twente en dan uh, ja... volgende week uh, over een paar dagen is er weer een andere wedstrijd. Dan kunnen we weer juichen, hopelijk. Oh, dan juich je wel. Ja, zeker. <laughs> dan is het 2-0 in de eerste helft en dan gaan jullie uiteindelijk rusten. Heeft daarna die overwinning uh, voor jou gevoel nog op de tocht gestaan? Mm, nee, ik denk het niet. Ik denk dat we ja, de tweede helft niet echt meer druk vooruit kregen... En uh, dat Feyenoord, ja, met de uh, die ba heel balvast is. En uh, ja, dan komen ze aan het voetballen, voetballen. En dan uh, heeft het ook de kwaliteiten. Maar ik denk dat ik geen enkel moment uh, met knijpende billen voorin instel Nu heb je, net als donderdag trouwens, het einde van de wedstrijd niet gehaald. Nu met een blessure. Wat voor blessure? Is het erg? Het is niet erg, meer uit voorzorg. Ik voelde iets aan, aan mijn lies. En ja, ik denk dat donderdag weer belangrijk is. Dan ben je er gewoon bij? Hopelijk wel. Lucas Taños vertelde dat allemaal aan. En u kunt denken: ja, het is wel radio's. Ze kunnen me alles vertellen. Dit was niet Ronald van der Gero, hadden wij ook gehoord inmiddels. Het was Frank Snoeks. Kijk of dit dag nog niet meer is. Zeker wel. Halverwege de eerste helft bij NAC tegen RKC. Teddy Chevalier, de teddybeer van Waalwijk. Want zo schijnt hij daar genoemd te worden. De enige speler die gescoord heeft. En dus RKC op voorsprong. NAC mag het spel maken van de Waalwijkers. En dan hoopt de RKC te profiteren. Er snel van door te kunnen gaan als NAC balverlies leidt. Al een aantal keren dat gezien. Maar hele grote kansen heeft het niet opgeleverd. Wel een schot van Naya zojuist. Maar dat was te zwak. Terwijl RKC de bal nu met Chevalier rond probeert te spelen op de eigen helft. Daar is die Naya. Twee felle tackles van hem gezien. De eerste werd nog onbestraft gelaten door de scheidsrechter Paul van Boekel. Maar de tweede op Kudelje was goed voor Geel. Balverlies nu bij Bantjar en dus zijn ze weg bij Nac Breda. Schieten maar en scoren ook maar. Jawel. Daar is de gelijkmaker van Rick Verbeek die de doelman van de RKC zoet... Passeert in de korte hoek en Dagbach Bantjaar zich aantrekken. Hij is eentje. Niet leuk, maar zo is het. Want uh, hij gaat het u wel te slap aan met uh, Verbeek. Gaat er niet fel genoeg in. Maar wordt hij gepasseerd en dan uh, trekt hij naar binnen toe. Die Verbeek zelden of nooit scorend. En hij mag zijn tweede seizoen maken. Dat dan weer wel doet dat in de 24ste minuut. En zo staat NAC naast RKC. 1-1. Nak is dus naast RKC gekomen. Zijn negende wedstrijd van dit weekend. Vier andere wedstrijden waren er nog op deze zondagmiddag. U krijgt de uitslagen nog een keertje op weg naar het nieuws van 5 uur. Groningen en eindigde eindigden in 1-2 met de winnende van Roor. Na vlak voor tijd Twente was een maat te groot, zou je bijna kunnen zeggen. Voor Feyenoord via Chatli, Castanjos en Tadic 3 you know az VVV, misschien wel de grootste verrassing. McQuarrie en toen vlak voor tijd maakte Valkenburg 1-1. Wilde AZ nog meer, maar Radu Safflevic bezorgde VVV de overwinning. En Heerenveen had meer doelpunten moeten maken. Maakte er twee, en Pek maakte er één. Uiteindelijk dus Heerenveen won met 2-1. En bij NAC-RKC staat het, we gaan het nieuws van vijf uur opzoeken... 1-1 na zo'n, wat is het, 25 minuten voetbal. De finale van het tennistoernooi in Parijs. De ATP Masters werd gewonnen door Ferrer in twee sets. Ronnie van Janovic. Een verrassende pol. En Bloemendaal Amsterdam. Hockey hoorde we ook vanmiddag maar slechts 23 minuten lang. Want toen verzopen ze daar in Bloemendaal. Het werd gestaakt en afgelast. In de Jupiler League won den Bos nog met 1-0 van Fortuna Sittard. En dat is het wel. Uh, straks meer in het laatste uur van langs de lijn, tussen 5 en 6. Veel overzichten, maar natuurlijk ook het vervolg van de belangrijke wedstrijd onderin de Vaderlandse voetbalcompetitie. Een NAC RKC. Tussenstand dus 1-1.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 Luister vanavond naar de documentaire Een Mooi Verhaal. Ja, ik voelde me dus echt het. en ook echt een sukkel. Vanavond, 9 uur, in Hollandse Dok Radio, Een Mooi Verhaal. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als ondernemer ben je een ster in multitasken. Delegeren? Ach, voordat je het hebt uitgelegd, heb je het zelf al gedaan. Elk probleem heb jij in een handomdraai opgelost. Ja